6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Belastingvrij schenken populair, zeggen notarissen. Weinig animo voor gemeenteraad. En veel reacties op overlijden Eusebio. Steeds meer bewolking, en vanavond gaat het regenen en waaien. Aan de Wadden hard tot stormachtig. Morgen waait het nog steeds en blijft het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan zo'n 12 graden. De tijdelijke regeling voor belastingvrij schenken gaat de schatkist veel meer kosten dan is berekend. Uit de enquête onder de leden van Netwerk Notarissen blijkt dat ze verwachten dat meer dan 88.000 mensen er gebruik van gaan maken. Bijna tien keer zoveel als staatssecretaris Frans Wekers verwacht. Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen, goedenavond. Goedenavond. Even om te beginnen, voor wie is de regeling ook alweer bedoeld? De regeling is bedoeld voor iedere Nederlander. Dus de, iedereen mag aan een ander 100.000 euro schenken. Maar we zien in het onderzoek dat 89% van de schenkers... Eh, toch een ouder is die aan zijn kind schenkt. Maar dit staat voor iedereen open. Het is niet uh, familiegericht, uh, het mag echt aan iedereen. Het mag aan iedereen. Um, dan toch nu, zegt u, uh, 88.000. Mensen willen dat gaan doen. Dat, dat is dus 9, bijna 10 keer zoveel keer... als uh, staatssecretaris van zwekers verwacht. Hoe komt u op die berekening? Nou ja, Frans Wekers heeft gezegd in 2014 5.000 keer die schenking te verwachten. En de schenking is al mogelijk vanaf 1 oktober 2013. En we hebben gezien dat in oktober en november bij 53 van de 150 bij netwerknotarissen aangesloten notariskantoren al bijna duizend mensen waren langs geweest. En als we het even goed bekijken, er zijn 955 notariskantoren in Nederland. Dus als u gaat tellen, dan ziet u dat het veel meer is dan Wekers heeft verwacht. En, en wat is dan de belangrijkste reden? De belangrijkste reden voor mensen is dat ze het fijn vinden om met de warme hand te schenken... in plaats van kinderen of anderen geld na te laten via hun erfenis... En het heeft natuurlijk ook voordelen omdat je daarmee erfbelasting kunt besparen. Hè? Door te schenken verklein je vermogen, waardoor je minder erfbelasting betaalt. Maar dat is toch altijd zo geweest? Waarom is het dan nu zo populair? Het is nu populair omdat je die 100.000 euro hè, belastingvrij mag schenken dat de normale schenkingsvrijstellingen zijn aanzienlijk lager. Hè, dus dat zijn veel kleinere uh, bedragen. En bovendien zien we dat mensen ook schenken om hun vermogen te verkleinen... vanwege de AWBZ-zorgbijdragen... die sinds 2013 ook over het vermogen wordt berekend. Wat dat heeft te maken met het verpleeghuis, voor later bijvoorbeeld. Ja, dat als ja. je te oud bent om thuis te wonen of als dat niet meer lukt... je naar het verpleeghuis gaat, maar als je dan te veel geld hebt... dan moet je er meer voor betalen dan de buurman die dat geld niet heeft. Ja, dus... Dus begin 2013 zagen we al dat daardoor meer schenkingen voorkwamen. En eigenlijk is dit door die 100.000 euro schenking alleen maar uh, vergroot. Om hoeveel geld gaat het? Uh, het gaat uh, om grote bedragen. Niet iedereen schenkt de volledige honderdduizend euro. Hè, want je mag ook een kleiner bedrag schenken. Hè. Uh, 32% van de mensen die bij ons netwerkkantoor zijn langs geweest... gaat het maximaal. heeft een maximale bedrag uh, geschonken. Hè, dus um, het, het gaat toch uh, om heel wat uh, ettelijke miljoenen... als je dat allemaal gaat ja, tellen. Want wat, uh, Wekers gaat uit van 1 miljoen per jaar. Maar u zegt die schatting bij ons... een precieze schatting kunt u niet geven... maar ettelijke miljoenen... Dat zeker. Zeker dat niet 1 miljoen. Nee, dat, dat is veel te weinig. Dat gaat echt miljoenen kosten. Hè? Want uh, 32% schenkt die ton, anderen minder. Uh, en dat was alleen nog maar duizend uh, mensen over de eerste twee maanden. Dus uh, nou als een wiskundige hier zijn tanden in zet, dan komt er vast een heel groot bedrag uit. Uh, voor u is dit natuurlijk mooi meegenomen als notarissen. Uh, mooi meegenomen, wij adviseren natuurlijk mensen graag over de schenking. Het is overigens niet verplicht om uh, de schenking uh, bij de notaris te doen. Maar de regels, het, het is een wet die maar voor één jaar geldt. En uh, dat heeft een beetje tot uh, lappendekenwetgeving uh, gezorgd. Dus mensen doen er wel verstandig aan bij een, een, een financieel deskundige zoals de notaris vooraf advies in te winnen over deze schenking... zodat ze niet in een van de valkuilen... die toch in deze regeling zitten, uh, in te trappen. Maar verplicht is het niet, in ieder geval. Maar verplicht is het niet, inderdaad niet. Dank u wel, Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. Graag gedaan. De dodelijke schietpartij in Amsterdam-Nieuw-West gisteravond... was een liquidatie, dat zegt de politie. Het slachtoffer is een man van 39 uit de hoofdstad. Hij zou zijn zoontje van anderhalf in zijn handen hebben gehad... toen hij werd neergeschoten... De schutter is spoorloos. De politie onderzoekt of er een verband is met andere moorden... die de laatste tijd in Amsterdam zijn gepleegd. In een kwart van de gemeente hebben politieke partijen... moeite om nieuwe kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Op 19 maart kiest Nederland zo'n 9000 raadsleden... maar het vinden van die nieuwe kandidaten is zo lastig... dat sommige partijen zelfs moeten stoppen... Zoals een lokale partij uit de gemeente Zomeren. Fractievoorzitter Wim Steenbakkers zegt dat mensen geen tijd meer hebben voor de gemeenteraad. Men gaat veel liever met uh, zo'n lief zaterdag naar het voetballen... dan uh, naar uh, de gemeenteraad, om het zomaar even te zeggen. Ik denk ook dat er uh, meespeelt dat ja, het, is niet, het is niet sexy is. Het, het is lastig, uh, ze van de gemeente in plaats van we van de gemeente. Het is afstand. En dan is er nog de kwaliteit van de raadsleden. Jan Mans, onder meer oud-burgemeester van Enschede... werkte voor verschillende gemeenten als burgemeester of waarnemer... en hij is niet onder de indruk. Daarbij uh, speelt ook nog een keer het feit... dat de jeugdzorg niet alleen een complex probleem is... een complex veld is... Maar als het ook fout gaat, ja, dan gaat het ook onmiddellijk om leven en dood. En die verantwoordelijkheid die komt ook nadrukkelijk... bij het gemeentebestuur, inclusief de gemeenteraad, te liggen. Ja, dat was niet helemaal de goede quote. Uh, excuses daarvoor. Uh, even de andere reactie dus. Um, we gaan het nogmaals proberen. De, hij is dus niet onder de indruk, Jan Mans. Hij werkte dus voor verschillende gemeenten als burgemeester. Raadsleden zijn verschrikkelijk bezig met zichzelf en met elkaar vergeten dat we er voor mensen moeten zijn, niet meer de straat op gaan. En dat betekent dat je dus een soort voeling gaat missen... tussen datgene wat de stad echt vraagt of de gemeente... en waar de raadsleden mee bezig zijn. En de gemeenten krijgen ook nog eens veel nieuwe taken... waarmee veel geld is gemoeid. In totaal gaat het om 16 miljard euro... terwijl veel gemeenten nauwelijks financiële kennis in huis hebben. En de directeur van de Rekenkamer in Rotterdam, Paul Hofstra... we hoorden hem net om, we gaan hem toch nog eentje laten horen... zegt dat het niet stopt bij de financiën. Daarbij uh, speelt ook nog een keer het feit dat de jeugdzorg niet alleen een complex probleem is, een complex veld is, maar als het ook fout gaat, uh, ja, dan gaat het ook onmiddellijk om leven en dood. En die verantwoordelijkheid die komt ook nadrukkelijk uh, bij het gemeentebestuur, inclusief de gemeenteraad te liggen. Vanavond reageert de minister van Middellandse Zaken, Ronald Plasterk, in Nieuwsuur. En dat is om tien uur op Nederland 2. Het NOS-journaal. Mark Visser.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 Justitie en Defensie bevestigen de inzet van militairen in Amsterdam-Noord. Om hoeveel militairen het gaat en wat ze precies doen willen ze niet zeggen. Defensie zegt dat er steeds vaker militairen worden ingezet... om de politie te ondersteunen. Bij gevechten om de stad Bor in Zuid-Soedan... is een generaal van het leger omgekomen. Volgens de BBC liep de hoge militairen in een hinderlaag. Bor is in handen van de rebellen. Het leger probeert al dagen de stad in handen te krijgen.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 De dodelijkste aanslag was in een Siaïdische wijk in het noorden van de stad. Daar ontploften twee autobommen tegelijkertijd naast een restaurant en een theehuis. Tien mensen kwamen bij die explosies om het leven. De overige slachtoffers vielen bij aanslagen op vier andere plaatsen in Bagdad. In Hoofddorp is een bel door de ruit van een reinende auto gegooid. De ruit van de auto lag aan Diggelen. De automobilist bleef ongedeerd. Kort na het incident werd een 54-jarige man uit Hoofddorp opgepakt. In de Verenigde Staten blijft het in een groot deel van het land de komende dagen extreem koud. In sommige staten verwachten ze zelfs een temperatuur van min 35 graden. In Green Bay, Wisconsin, willen ze een Amerika-voetbalwedstrijd ondanks de extreme kou vandaag toch door laten gaan. Het gaat om een wedstrijd in de playoffs, een wildcard game tegen San Francisco. Er zijn al 40.000 kaartjes verkocht. Om ervoor te zorgen dat de fans niet bevriezen, worden in het stadion gratis koffie en warme chocolademelk uitgedeeld. We're going to have a high demand for hot drinks. We're going to do everything we can in our power to make sure we have enough for the fans. En de fans nemen natuurlijk zelf ook maatregelen. We our, uh, ski bibs and, and, uh, work overalls and insulated overalls and big warm hats and I think we're ready to go. Sport. De voetbalwereld heeft verslagen gereageerd op de dood van een van de beste voetballers ooit. De Portugees Eusebio overleed vandaag op 71-jarige leeftijd aan falen. Formale voetballer Louis Figo liet weten dat de koning van het Portugese voetbal is overleden. En de Duitse oud-international Frans Beckenbauer zegt dat hij afscheid moet nemen van een vriend. Op het WK van 1966 leidde Eusebio de Portugese nationale ploeg naar de derde plaats. In 1962 won Eusebio de Europa Cup 1 en dat deed hij met Benfica, de club waar hij bijna zijn hele carrière heeft gespeeld.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 De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Arjan Stroetinga is Nederlands kampioen Marathon Schaatsen op kunsteis geworden. Hij bleef Gary Hekman voor. Ja, Ik wist dat het moeilijk ging worden. Maar uh, die jongens die zetten me zo goed af. Ik zag Hekman eromheen komen. Ik denk loop gewoon een goede laatste bocht. En dan alles ruim. Hekman is toch uh, ik denk, wel 50 kilo zwaarder bijna. Ik denk hij houdt die bocht niet. Ik denk uh, gewoon wat er gebeurt gewoon vol binnen binnendoor was de vijfde nationale titel alweer voor Stroetinga. Tenka stond in het teken van Sjoerd Huisman. Hij overleed vorige week op 27-jarige leeftijd. Huisman werd in 2009 nationaal kampioen op natuurijs. Kampioen bij de vrouwen, Voske Tamar van der Wal... wist door de gedachte aan Sjoerd Huisman... niet zo goed of ze blij was met de titel. Nou, ja, natuurlijk, ik durf wel, weet je, het is wel een kampioenschap... maar het is gewoon voor iedereen, is het gewoon heel gek. Het is, uh, weet je... Iedereen heeft, heeft deze week wel weer leren relativeren uh, wat er eigenlijk belangrijk is. En uh, dat is sport niet, uh, niet altijd, weet je. Dat is, uh, ja. De Nederlandse handbalmannen zijn nog altijd in de race voor WK-kwalificatie. Oranje won met 27 tegen 21 van België. En dan daarmee revanche op de nederlaag tegen de Belgen afgelopen donderdag. Nederland probeert zich te plaatsen voor het WK in 2015 in Qatar. De ploeg moet eerste in een pool van vier worden om naar de play-offs te gaan. Griekenland en Israël zijn komende week de tegenstanders voor de handballers. Belangrijkste nieuws van vandaag. Belastingvrij schenken is zo populair dat het de schatkist veel geld gaat kosten, zeggen notarissen. Er zijn steeds minder mensen te vinden die de gemeenteraad in willen... En veel reacties op het overlijden van voetballegende Eusebio. Hij overleed op 71-jarige leeftijd aan hartfalen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal Na de Ster, de EO. Met Dit is de Dag. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 Kijk op kentekenkaart.nl Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Op deze zondag gaan we op zoek naar de inspiratie. Misschien krijgen we dat van zeehondenmoeder Leni het hart, die haar halve leven al heeft gewijd aan het redden en oplappen van zeehonden... Op Rabijn Jacobs neemt Tom straks mee naar Engeland. En live muziek is er van De Louise. En Ludo Hekman gaat het hebben over de buren. Met name die van de winnaars van de postcode loterij. Ja, alleen niet hard. Doet u mee aan loterijen? Uh, nou, ik doe eigenlijk nergens aan mee. Maar ik ben dus wel bij de, postcode de Loterij gegaan. Want we hebben één keer voor de zeehondencres geld gekregen. Ja, dat is trouwens wel een hele mooie manier om <gül> ja. met de loterij mee te doen. Ja. Gewoon het geld incasseren. Ja, voor de zeehondencres. En toen werd in de zaal gevraagd wie is er lid. En ik was geen lid. Dus <güls> toen zat ik daar. Toen dacht ik van nou Leni, dan moet je dat misschien wel doen. En als u nu een paar miljoen zou winnen, wat zou je er dan mee doen? Onmiddellijk naar de zeehonden. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Die jonge mensen helpen die met een droom bezig zijn om die te gaan helpen. Ja. Dan las ik ergens dat u mensen die u tegen u zeggen niet vertrouwt. Dus nou. nu zit ik een beetje. Gaan we nou u of ja. jij? Moet maar je, gewoon of... je zeggen, want ik ben ook heel snel je. Alleen als ik denk, die, die meneer is veel ouder, dan zeg ik u. Oh, en maar nu als wijst ik... u naar opera bij Jacobs. Oh, yeah. ja. oh. Zie ik er ik... zo oud uit? Dat denk ik, daar moet ik u tegen zeggen. Maar tegen hem zeg ik onmiddellijk je. En tegen jou ook. Oké. Okay. Dus, dus ah. we gaan je, maar bent u moeilijk... Ben je... Oh, daar Be... gaan we al. Ben je moeilijk van vertrouwen? Omdat je het koppelt aan vertrouwen? Nou, ja... Wel een beetje. Ik hou wel afstand op een gegeven moment. Ik, ik ben wel heel snel dat ik mensen geloof. Maar ja, ik ben toch wel heel wat keren dat je denkt... ik zie heel gauw, zijn mensen zichzelf of niet? Ja, en dat en heeft als mensen met zichzelf niet zijn, dan neem ik afstand en dan is het u... Maar ik, ik weet niet of u zichzelf... De, de, oh, nou heb ik de opperrabbein al in de war waarschijnlijk. Ja, nou, we gaan het straks over hebben. Want we gaan ook... Wat vreselijk. Uh, we, we, we, gaan, uh, we, gaan het, we gaan even elkaar goed in de ogen kijken... terwijl we luisteren naar een, een voorproefje van de live muziek... die we straks krijgen van De Louise. Ik klap nu alvast, straks meer van De Louise. Maar eerst, Ludo Hekman, jij gaat het hebben over de plaats... waar de hoofdprijs van de postcode loterij afgelopen week viel. Goedenavond, dames en heren. 42,9 miljoen euro wordt hier verdeeld. Ja, nee? Wij we hebben weer geen loten. Nee? Dat doen we nooit. Ik gun het mijn buren van ganzer harte. We, we vonden het altijd happig. Zeg maar, maar zelf heb ik daar totaal geen uh, spijt of uh, mijn kinderen wel hoor. Ja, dat is wel een beetje slecht te filmen als je dan uh, gisteravond hier door de straat loopt en uh, ja, al je buren zijn miljonair. Wat zeiden die? Loser. Loser, baby. Verder ja, bemoeien wij ons eigen daar eigenlijk niet mee. We hadden het geluk uit God. Maar, ja, inderdaad, ja. Ja, het geluk uit God. Maar ja, je zal de buurman van een van de winnaars maar zijn. Ludo. Ja, dat is waarschijnlijk wel even slikken dan. Ja, jij eh, eh, hoorde ook hè, afgelopen week... die verschillende nuchtere inwoners van de vrouwenpolder... die zeiden zich niets aan te trekken van het grote prijzenverstijn. Wat denk jij, gaat dat dorp veranderen met, eh, met ja, wat daar nu gebeurd is? Ja, de kans dat daar vlucht veranderen dat is wel, uh, wel heel groot. Um, en vooral ook... dat is wel interessant in die postkloterij. Dat is een, uh, een loterij waarbij je kan verliezen. He, dus op het moment dat jij... Uh, gewoon een loterij meedoet... en je koopt geen lot, dan weet je nooit of je lotje zou kunnen hadden, hebben gekocht... Tot een, uh, tot een prijs had geleid. Maar nu je toevallig in de straat woont aan mensen die prijs winnen... en je buren winnen allemaal een miljoen... en jij niet, en dan ben je verliezer eigenlijk. Dat is wel interessant in die postloterij. Um, ja. Het krijg, ik krijg een beetje dat gevoel, dat was toch vroeger die spelshow... wat heeft u niet? En dat vond ik als kind al een verschrikkelijk moment. Dat wat je niet hebt gewonnen. Klopt, en, en daar klopt. drijft dit natuurlijk op. Ja, ja. En dat gaat best wel ver. Want die mensen die, uh, uh, die heel nuchter reageren... die zeggen eigenlijk van... Het doet me niet zoveel als mijn buren allemaal een miljoen krijgen... Uh, en ik niet. Geloof je dat? Uh, ik denk, Jawel, dat kan best hoor. Maar ik denk dat in heel veel gevallen je toch onderschat hoe het uh, werkt. Want... Uh, ons geluksgevoel is voor een deel relatief. Als je basisvoorwaarden, basisbehoeften zijn vervuld... dan, dan, dan gaan de, um, de verlangens die erna komen... die baseer je op wat mensen om je heen hebben. Dus je worden relatief. Dus dat zijn het eigenlijk niet meer je eigen verlangens... maar dat zijn verlangens van je omgeving geworden. Die, die prikkelen eigenlijk wat je jij, wat jij nog wil. Dus als je omgeving in een keer uh, um, heel anders gaat leven... of veel meer gaat hebben, veel meer kan besteden... dan heeft dat um, in veel gevallen... Er zijn, zijn manieren om dat te voorkomen. Maar er zijn in veel gevallen leiders toe die jij ook meer wil. En je dus ontevredener gaat voelen ja. en dus ongelukkiger. Maar dat gaat dus helemaal mis dan in die wijk. Nou, er zijn best wel mooie verhalen en documentaires gemaakt over straten... waar die, waar die postcode kan viel. En waar, uh, waar ook uh, hele nare dingen gebeuren. Er is zelfs een vrouw geweest die uh, de postcode heeft aangeklaagd. Oh ja. Ja. Um, om, om deze reden. Ze zei eigenlijk van ik, ik doe mee blijkbaar aan een, aan een, aan een uh, soort loterij... waar ik nooit voor gekozen heb. Ik kan wel verliezen, maar ik heb nooit besloten mee te doen. Maar zij, uh, zij heeft wel verloren. Dus, uh, en ze kwam terecht. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, wat jij doet... met dat verschil in uh, ja. wat ontstaat door die postcode loterij. Maar nog even, wat, wat lieten die documentaires zien? Ging zo'n straat helemaal uit elkaar vallen? Ik, het lijkt me trouwens toch ook dat mensen gewoon wegtrekken... naar een grote villa gaan? Ja, daar trokken mensen weg. Andere mensen kochten een hele grote auto. Het kwam op neer dat die man waar het dan over ging... Uh, um, een beetje droevig <laughs> zijn, uh, zijn gebrek zat uh, te tellen eigenlijk. Ja, wat hij niet had. Ja. Op Robijn Jacobs. Nou, nou weet ik dat veel christenen zijn er tegen. Tegen loterijen. Dat, dat hoort niet. Hoe zit dat bij het jodendom? Nou, in principe gaan we, doen we niet aan gokken. Maar mijn opa... die heeft me altijd verteld... dat hij dus altijd meedeed mee, mee aan de staatsloterij. Dat heeft mijn vader ook gedaan. En ik ook. Ik heb wel eens vijf euro gewonnen en zo. Maar verder nog niet gebracht. Maar ik hou gewoon vol. Maar u zegt net, wij doen niet aan gokken. Nee. Kijk, het is natuurlijk een verschil tussen echt systematisch gokken... en een gok tegen naar een casino of een vast bedrag aan een, een loterij... die ook goede doelen voor ogen heeft. Ja, maar het is hè? een beetje goed praten, dit, hè? Het is nou, een beetje val, een ik val, mooi nou, verhaal maken. Het valt wel mee. Ik, we praten ook hele kleine bedragen en ik vind dat niet echt... Kijk, het, het, het, dat stringente verbod. Wat, wat is gokken? Nou. Aandelen kopen is ook gokken. Een, een winkel hebben is ook gokken. Het hele leven is één gokken. Dus als je een bepaald bedrag vast laat afschrijven... en dan is dat niet een on... Verantwoord, onverantwoord gokken. Je, je, je stimuleert geen criminaliteit mee. Dat speelt ook part. Hè. Stel er is een gok gebeuren waar je criminaliteit mee ondersteunt, nou, dat kan het ja. absoluut niet. En dat, je gaat jezelf ook niet aan kapot aan die staatsloterij. Nee, u gaat er niet aan kapot. Nee, zelfs geestelijk, ook geestelijk niet als ik niet win. Nee, nee, nee. Uh. Oké, okay. Ludo, wat vind je van dit antwoord? Uh, nou ja, ik kan volgens mij aantal onderscheid maken tussen uh, uh, echt gokken, wat, wat, wat meneer bedoelt, in een, in een casino en risico's nemen. Want Dat doe je inderdaad aan de lopende band op allerlei manieren. Ja, maar wat, dat gokken in het casino is natuurlijk verslavend... maar zo'n staatsloterij kan ook verslaafd zijn. Of kunt u ermee stoppen? Nou, dat kan helemaal niet, want ik heb een automatische afschrijving. Ja, nee, dus nee, maar het wordt nooit problemen. meer. Het wordt nooit meer. Het is een vast bedrag. Maar die kan je stoppen, hè? Je kan die kan natuurlijk, in principe kan je stoppen, maar het, je, het is niet zo dat je op een gegeven moment gedreven wordt... om meer in te zetten en meer en meer. En op een gegeven moment je je gezin niet meer kan onderhouden. Dat noem ik met verslaving. En risico, het hele leven is één groot risico. Ja. De aanname is natuurlijk dat, dat uh, je eigenlijk zou moeten werken hè, voor je geld. Uh, in plaats van dat je het dan met gokken uh, verzamelt. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die er, die er heel niet hard voor hebben hoeven werken. Um, is het zo? Nou, ja, er zijn allerlei mensen die worden geboren met geld uh, ja. van hun ouders. Ja. Wat ik eigenlijk uh, wat ik interessant vind is, aan, aan, dit, uh, aan dit fenomeen is dat, je, dat, je, dat het heel erg aantoont dat uh, wat jij verlangt, dat je dat, niet zo, dat je dat vaak niet zelf in de hand hebt. Dat denken we wel graag dat we autonoom zijn... en zelf bepalen wat we willen of hoe ons geluk eruit ziet. Maar dat die, die, die mensen die in een in vrouw polder wonen... die gaan waarschijnlijk ontdekken dat hun dat een gevoel van geluk... afhankelijk is van dingen die om hen heen gebeurd zijn... door die, door die postcode kan je. En, en hoe dat, gelukkig dat, worden die mensen van dat geld? Ja, ik denk dat er, er is zelfs een naam voor het uh, um, voor het plotseling krijgen van uh, uh, veel van, geld. Of in ieder geval voor de nadelen daarvan. Dat heet het sudden Wealth syndroom en dan, dan blijkt dat veel mensen worstelen met uh, gevoelens van isolatie en schuldgevoel. Um, en angst. Als ze in één keer een boer geld krijgen. Dus het is niet zo dat mensen daar per se gelukkig van worden. Maar er zullen ook voorbeelden zijn van mensen die hier wel uh, goed mee om kunnen gaan. Zou je er zelf gelukkig van worden? Zou je er goed mee om weten te gaan? Uh, tuurlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is altijd makkelijk om dat te zeggen. Ik was het zo kwijt. Niet, niet, uh, ja, u was gebeurd. zo kwijt. U zette oh, van oh, een grote loods neer, zeehonden erin wij en zet, klaar We zetten, zeg ook altijd, Mileni brand het geld in de buurt. Dat is op zijn gronings. Als ik, als ik iemand tegenkom die minder heeft en ik heb nog wat... wat ook in mijn zak is, dan ja. geef ik het weg. Ja. En Misschien is dat wel het beste om te doen met geld. Ja, is best een boel projecten waar ik nog wat uh, mensen willen doen. Zeg het maar. Ja, Rabijn een Rabijn heb ik er al bij gezet. Benjamin Jacobs, u gaat ons meenemen naar Engeland, want er is daar een rel met een hoofdrol voor de Anglicaanse kerk. 75.000 pounds some years ago was invested very indirectly invested in Wonga. It shouldn't have happened. We will obviously have to review what's going on and make sure that our systems work better. Ja, our systems work better. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand op Rabijn Jacobs? Aan de hand is dat aartsbisschop Justin Welby... die heeft verkondigd en gevocht en, en gevochten, heeft medegedeeld... dat de omstreden kredietbank Wong, Wonga dat die niet deugt. Dat je er niet mag dat wat ze doen dat verkeerd is. Wat doen ze? Het is een bekende ze, bank daar, hè? Ze geven dus geld een soort, tegen woekerrente... En mensen die zwaar in de misère zitten, die tuimelen daarin... en dan komen nog dieper in de misère, natuurlijk totaal onethisch. Nou, hij heeft het net verkondigd, dat het onethisch is... en vervolgens blijkt dat zijn eigen instel, zijn eigen kerk... daar aandeelhouder is. En niet met één aandeeltje... maar een flink aandeel in heeft. Dat is een welgevalletje van oeps. Ja, oeps, even in de knel. Wat, wat, wat, wat, wat moet zo'n man nou doen, zo'n aartsbisschop? En wat zou ik gedaan hebben? Ja, wat heeft u ik, er zelf al eens mee gemaakt, te maken gehad? Nou, uh, ja en nee, niet zulke opvang, in zo'n opvang. Maar ik heb een keer uh, werd geconfronteerd met, ik, ik, ik merk er ging iets fout, er ging iets wat in mijn optiek onethisch is. En toen kwam de vraag: uh, blijf ik een deel van het geheel of stap ik eruit? Want als ik er een deel van blijf, kan ik proberen te verbeteren. Als ik uitga, kan ik niks. Toch, ik heb besloten om mijn mond open te doen. Erin te blijven en te vechten. Dusdanig dat het veranderd wordt. Dus ja. een verandering teweeg brengen. Kijk, deze aartsbisschop, wat moet hij nou doen? Dat is... Uh, je moet eerst een onderscheid maken. Kijk, stel nou, er wordt verteld van de beroemde clown Pierrot. Die komt een keer bij de psychiater. Dat wil zeggen... Die, die, die psychiater wist niet dat het Pierrot was. En helemaal depressief. Waarop dus de psychiater tegen hem zegt... weet je, u moet doen, u moet een keer naar Pierrot gaan. Waarop Pierrot zegt, maar dokter, ik ben Pierrot. Kan dat? Ja, dat kan. Want zijn taak is om mensen aan het lachen te maken. Mensen gelukkig te maken. Maar je hoeft het zelf niet te zijn. Als op een chirurg ontzettend goed opereert... maar onethisch handelt in het huwelijksleven of wat dan ook... heeft niks te maken met zijn zijn professie als chirurg. Hmm. Maar een geestelijke moet van onbesproken gedrag zijn. En dan is de vraag in deze... in hoeverre kan hij die de situatie veranderen? In hoeverre wist hij hiervan? En is hij mede schuldig? Als dat het geval is, moet hij opstappen. Maar dat is allemaal nog onbekend, hè? Dat is onbekend. Dus ik kan ook niet zeggen wat hij moet doen. Maar het kan ook heel wel zijn dat hij van niets af wist. Maar dan denk ik dat hij moet blijven en moet vechten... Om zijn organisatie zuiver te krijgen. Want een geestelijke, wordt verteld in de Joodse wet, mag niet rondlopen met een vlek op zijn kleren. Wat bedoelen we daarmee in de geestelijke zin van het woord? Je, je predikt iets. Je, je, je predikt waarden en normen. Ja. En dan kan je niet zo zeggen, ja, thuis ben ik, uh, ben, ben ik een ander als tijdens mijn professie. Een geestelijke heeft geen professie. Nee, hij moet van onbesproken gedrag zijn. Absoluut. Ludo? Ik vraag me dan af, en het is natuurlijk wel een mens. Elke geestelijke is gewoon ook een mens. Mag hij wel fouten maken als hij daar uiteindelijk... ook gewoon weer zeg maar, aan publieke um, daarop reflecteert? Of, nou, ik denk dat als hij ervan overtuigd is dat hij geen fouten maakt, dat hij goed in de fout is. Hij blijft mens en doet dingen verkeerd. en geeft dat toe. Maar in principe moet er van onbesproken gedrag zijn. En hier wat we over hebben is niet een foutje maken. Nee, investeren groot aandeelhouder zijn in een bank... waarvan je zelf zegt dat dat, dat, dat niet kan. Ja, dus, zo, dat is niet dat een klein foutje. En zou kunnen het hij er niet van af weet. Als hij de, nee, nou, dat de, niet, zeg ik. Als hij ja. er niets van af weet... Ja, dan valt hem niets te, te, te verwijten. Absoluut niet. Maar dan moet je wel gaan kijken... Wat, uh, ja, ik moet, ik ja. moet, hij moet zijn positie over, heroverwegen. Wil ik hierbij blijven? Of ga ik zeggen, nee, sorry. Ik wist dit niet, maar dit kan niet. Ik ga hier weg. Ja. Ah, dus. Sowieso weggaan, maar hij kan ook deel van het nee, geheel blijven. Nee, sowieso. Vichten. Hij kan okay. ook blijven ja, okay. en probeert te veranderen. Dat zou het beste zijn. Ja, oké. niet hard. heeft u dat wel eens meegemaakt? Ja. Dat er uh, mm. toch wat in het nieuws kwam over uh, wantoestanden. <klaars> ja, ik heb, ik heb daar natuurlijk ook wat over gelezen. Oh, ik ben altijd, uh, wat dat betreft... Ja, ik loop bij mij... Waarom dat ik het doe, is het redden van het dier omwille van het dier... En als er mensen komen die zeggen, oké, okay, het dier is niet zo belangrijk. Er zijn andere zaken die veel belangrijker zijn. Meer geld verdienen of om de reden, uh, je hebt geen geld meer... dus dan maken we ze allemaal dood. Ja, dan ga ik, in, dan zeg ik, dit gaat mij te ver. Ik ja. heb mijn eigen uh, regels waar ik mee kan leven. En je moet soms wel een compromis sluiten om het grote werk te kunnen doen. Ja. Maar dat is zo ver en niet verder. En dan zeg ik gewoon, dit doe ik niet. En ik, ik snap het. Ik, maar ik nu, vind nu het ook heel dus... mooi wat de opperrabbein zegt. Dat, uh, ik, ik zit natuurlijk ook soms met zo'n dilemma... van wat kun je accepteren? Waar moet je zeggen, nu stap ik op? Want ja. dan, dan stort alles in elkaar. Of je zegt, ik vecht... Het uit Zodat de regels waaraan je... Maar waar ethische heeft u het regels... nu concreet over? Want u nou, heeft natuurlijk te maken met geld van, van mensen. Ja, ik, ik werk alleen maar met geld van donateurs. Ja, maar dat en... geld, dat, dat is voor hun belangrijk. Dus u moet daar wel goed mee omgaan. Heel precies. Ik voel dat ook dat dat... Ik, ik heb een foto thuis ook hangen van een mevrouw. Die geeft geld en die hebben dan hun AOW'tje of wat dan ook... en die geven toch geld. En die ene mevrouw die geeft geld... omdat ze dan om twaalf uur naar de markt gaat op zaterdag... dan heeft ze het goedkoper. En die geeft mij geld. En die foto hangt er bij mij. En als daar dus iedere keer zeg ik... dit is het geld van, van jou of van jou of van jou. Dit is niet mijn geld. Ik moet handelen zoals zij willen. En zij willen dat die zeehond gered ja. wordt. En dat bewaak ik. En als daar dus iets gebeurt dat die zeehond niet meer veilig is in handen van mijn organisatie... dan moet ik in actie om dat voor al die donateurs en voor al die vrijwilligers veilig te stellen. Ja, straks praten we met u verder. Uh, nu eerst, want vanaf vandaag bestijgt een icon-collega elke week... een flat, toren of andere hoogte met een dichter of taalkunstenaar. En de aftrap is voor de Groningse stadsdichter Jean-Pierre Ravi. Het lukte Ravi door een beroerte niet de trappen van de Martini-toren te betreden... maar in het pand van de gasunie brengt de lift hen naar de zeventiende etage. Nou, dat is voor mij de eerste keer dat ik Groningen van deze hoogte afzie, want ik ben een leider aan hoogste vrees. dus ik zou het mezelf heb ik gewoon niet nergens om ergens op te klimmen. Ik geloof niet zo dat, dat een fysieke verplaatsing ook een geestelijke is. Ik ben Jean Pierre Ravi en draag nu het gedicht dichter voor.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 op deze zondag. Maar ik ben een dominees zoon... dus dat blijft me dan een beetje meezeuren. Het schrijven van poëzie is een verhevende vorm van uh, bewustzijn. Dus het schrijven van gedicht heeft dat, dat effect meestal. Je voegt iets aan de schepping toe. Dus uh, je bent in zekere zin een collega van God, nietwaar. Eigenlijk is dat misschien wel de reden waarom dichters blijven dichten. Dat uh, gevoel wat ze daar op dat moment hebben... Terwijl je tenzelfde ook onzeker bent of het wel deugd wat je maakt. Maar ja, dat, uh, dat moet je mensen ook niet van. Ja, Ravi. Hij zegt, um, eigenlijk ben je een collega van God als je poëzie schrijft. Op Rabijn Jacobs? Ik vind dat erg uh, hoogmoedig. Ik denk dat je op dat moment misschien, ik zeg het heel, heel, heel zwart-wit... bezig met een soort bezig met een soort Er is een God... En ik ben net zo belangrijk als hij. Nee, ja, dat hij bedoelt eer... het natuurlijk wel overdrachtelijk. Hè? Dat ja, je als... Maar hij zegt het wel. Ik, durf, ik zou het niet durven zeggen. Nee? Ja, ik zou juist als ik hoog ben en de schepping zie... zou ik me nederig voelen en juist de grootheid van, van, van God ervaren. En me niet als een partner van God... doordat ik mooie woorden kan spreken in de poëzie vormen. Ja, Ludo Hekman, tekstschrijver zelf ook... Ja, ik vind het prachtig. Ik, vind, uh, um, ik snap ook wel dat hij niet, niet zegt, ik ben net als God, dus ik dicht, maar wel dat, dat je echt iets kan scheppen als je woorden gebruikt. En dat, dat, ja, dat vind ik fascinerend aan, uh, aan poëzie en aan, uh, aan tekst en taal. Dus ik snap wel een beetje wat, uh, wat hij bedoelt. Ja, en ja, nou dan heb je het echt over het, je schept iets, net als ja. dat God schiep. Ja, niet helemaal hetzelfde. Hè. Als, je, als je in ieder geval uh, geen zin letterlijk neemt, ging je daar nog wel een stapje verder. Met, met woorden uitspreken en dan waren het ineens dingen. Uh, maar het is wel zo dat als jij, als jij die woorden op een bepaalde manier... Uh, achter elkaar zet... dan, dan kan er een gevoel of gedachte of verbinding tussen mensen... er kan van alles ontstaan wat er niet was. Op dat, bij Jacob? Daar ben ik het helemaal mee eens. Want, maar de, de, met woorden kan je heel erg veel goeds doen. En God behoorde ook heel veel kwaad. Mm -hmm. En ik denk dat het van vitaal belang is dat de mensen realiseert zijn nietigheid, dat er een allerhoogste is... En dat God hem een gave heeft gegeven... om met de kunst van de poëzie dingen te bereiken. Mensen te helpen, mensen op te roepen tot... Maar dan moet je jezelf niet als God beschouwen, als een partner... maar juist weten dat jij een gave hebt gekregen om hem te dienen... en dus de mensheid de juiste weg op te helpen. En dat bedoel ik niet de juiste weg om meteen God te gaan dienen... maar gewoon goed te zijn voor elkaar... En u luisterde naar Opera van Jacobs. Want u luistert naar dit is de dag. Want wij hebben hier aan tafel ook nog zeehondenmoeder Leniet Hart en tekstschrijver Ludo Hekman. Ja, Leniet Hart. U loopt met plannen rond voor een tweede zeehondencrash in het zuiden van het land, Zeeland. Hoe ver bent u? We gaan het al bij glunderen? Je bent vast heel ver. Nou, weet je hoe dat. Ontstaan is. Dit, dit zijn natuurlijke processen die gebeuren in de, al die jaren dat je aan het werk bent. Ik ben over de hele wereld en je ziet gewoon waar mensen aan toe zijn. En, ja. en u dacht in Zeeland zijn ze toe nou, aan het tweede zee. Dat, dat komt uit hunzelf. Ik ben nooit, ik ze werk nooit van boven naar beneden. Ah. Dat, dat kan niet. Je, het moet vanuit de mensen zelf komen. Anders is het gedoemd alles te. Mislukken. Dat kan ja. niet. Je moet nooit mensen wat opleggen. Dus, maar dat kwam uit hunzelf. Wat ze allemaal al doen. Ze tellen zeehonden, ze doen onderzoek. Ze pakken overal de dode beesten. Dat zijn de echte vrijwilligers. En als ik vrijwilligers zeg, dan ga ik helemaal glunderen. Want dat zijn voor mij de mensen... die zijn zo waardevol... En die hebben het gewoon daar gedaan voor de zeehonden ja. in, het zuid, in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen. Want nu begrijp ik. Nu, nu vangen ze daar op. Maar dan brengen toen... ze uiteindelijk die zeehonden ja. naar u. Ja, Ze dat dat veel naar Groningen. Ja, maar toen ze daar begonnen. Ik ben in 71 begonnen, waren daar bijna geen zeehonden meer. En nu zijn er alweer. 750 gewone en 750 grijze. Dus er is nu een populatie, maar geen stabiele populatie. Wat heb ik bewezen? Niet alleen in, in de Waddenzee, maar ook op andere gebieden in de wereld. In andere gebieden van... Jongens, als je wetenschappelijk onderzoek doet... je vangt de dieren op, je brengt het onder de mensen... onder de vissers, onder de strandpavillons. Iedereen die daar leeft, dan gaan ze nog meer van die zeehonden houden. Ja. En dat moet je hebben. En nu noemt u de getallen, 750, 750. Ja. Dan, ja dan komt nu het is er een, een, nog niet een stabiele populatie, maar die moeten komen. Maar heeft u ze. nu over de Zeeuwse en de Zuid-Hollandse stromen? Zo ja, hoort het. Want die getallen, daar is natuurlijk altijd veel gedoe over. Hè? In alle artikelen die ik oh, lees. Nee, maar hier niet. Nee? nee, daar niet. Dat is alleen de Waddenzee. Oh, dat is de Waddenzee. Daar hebben altijd gedoe. Met uw collega's, zullen we dan we maar, wij maar zeggen, zijn zeggen geen collega's. Wij, zijn, uh, wij zijn geen instelling die geld krijgt van de overheid. Wij zijn, ja. wij zijn het Nederlandse okay, maar volk. Maar even voor de helderheid, daar is altijd veel gedoe over getallen. Hoeveel zijn het er nu? U zegt van in Zeeland, daar hebben we die uh, oneenigheid niet. Die vrijwilligers? Nee. Uh, nee. Daar is het duidelijk dat er geen stabiele populatie is. Ja. Dan heb ik toch een vraag. Want ik, ik las er natuurlijk over. Uh, en ik las iets van een zeebiologe Ines Vlameling. Niet tenminste. Ook verbonden nee, aan ja. de uh, University College Roosevelt in Middelburg. Goed, maar dan zij dan zegt het, het gaat van onder de indruk zijn. No, no, nou ja, goed. Zij zegt, het gaat goed met de zeehond. Uh, dat zegt u ook eigenlijk. Alleen u zegt, geen stabiele uh, populatie. Maar zo iemand zegt, zo'n crash is onnodig en onwenselijk. Dat is natuurlijk het geluid dat we vaker horen. Hè? Want je ja, gaat... no, mooi. Laat ze maar lekker. Ze hoeven het ook je niet te doen. Nee, maar, maar dan vraag ik me af... Um, u hoort dat heel vaak, hè? Dat nou, het, niet dat heel vaak. Niet dat zijn een paar mensen zijn. die dat zeggen, maar niet heel vaak. Want de zeehondencres is het beste wetenschappelijk instituut... op het gebied van zeehonden, ja. zelfs in Nederland, bijna over de wereld. Ja. En dat wordt gedragen door het Nederlandse volk. Dus, dus u zegt, het is het wel is, nodig. Het is nodig. Het is ook nodig gebleken... omdat je dan alle info uit de populatie krijgt. Als wij er niet geweest waren met het geld van het Nederlandse volk... en met het werk van de vrijwilligers was er niets bekend hoe het ervoor staat met de zeehond in de wereld. Zelfs wat betreft de vervuiling op het immuunsysteem. Dat is allemaal onderzoek. Acht proefschriften zijn gedaan door medewerkers van de zeehondencrest. Zijn gepromoveerd. Dat is ons werk. Ja. En dat hebben we over de hele wereld gedaan. En dat is geweldig. Dus we hebben laten zien, Joors. Weet je wat er anders gebeurt? Maar ik heb even Wie, hoeveel, ja, Wanneer een vraag. Sorry het... hoor, ik praat altijd te ja, door. Ja, daarom ga ik gewoon oh, ja. even af en toe een vraag stellen tussendoor. Maar wanneer zou het volgens u niet meer nodig? Zijn. Nooit. Zolang als er een zieke zeehond aanspoelt, dan ga je hem helpen. Okay. Dat is toch belachelijk. Dat mag niet eens. Het is bij de wet het is een beschermd dier. En bij de wet hij is hij beschermd omwille van het dier. Het is nog van Wallace de Vries. Ik ben ik hem nog altijd dankbaar voor dat hij dat in de wet heeft gezet. En je mag een dier in nood moet je hulp verlenen. Ja. En als hij dat niet doet, ben je zelf strafbaar. En dus... doet u dat daar nou actief of passief? In de zin van als er een zeehond aanspoelt. En ik kom hem tegen, dan kan ik hem naar u brengen. Ja, tuurlijk. Maar gaan er ook mensen op zoek naar nee. zieke zeehonden? Nee. En nee. alle stranden zijn vol met mensen. <laughs> dus, en iedereen heeft een mobieltje. Ik zelf, in de zomer, na een verschrikkelijke storm... dan weet je dat ze boven over de dijk heen komen zonder de moeder. En dan ga ik even onder de dijk langs. En dat is heerlijk. En dan denk ik van, ik weet dat er één ligt. En dan is mijn man kwade, die zegt van, je bent net thuis... en dan nou denk je dat er weer een zeehond ligt en dan ligt er een. Ja. Maar goed, we gaan niet, nee, het is een EHBZ-netwerk... die worden ingeschakeld als een badgast of iemand anders een zeehond tegenkomt. En mensen die eroverheen stappen, die krijgen met mij te doen. Die je niet willen helpen. Nee. Wat Omdat vindt u ervan op, Rabein Jacobs? Van de, de, de passie van Leen niet hard, zullen we maar zeggen. Ja, ik vind het een, een, heel geweldig. Het is een passie voor, voor het leven, voor de natuur. En of het nou zeehonden zijn, of, of bomen, of bossen. Dat is in feite, dat Zo, nou, doet het er eigenlijk niet toe. Nee. En ik, oh, wat goed. ik, ik vind dat we, dat we zeker heel alert moeten zijn om niet de hele natuur kapot te maken, of te, kapot te laten te maken. En alleen maar aan onszelf denken. Ja. Egoïsme oh. om zelf er beter van te worden. Want uiteindelijk. Worden wij, onze nazaten, er slechter van? Wat heerlijk. Ja, Zoals Le Leen, het, het hart is mobij. helemaal nu in de, in de Ach, hemel. Ja, ja, om het dan ja, toch ja, nog ja, maar ja, daarbij ja, te houden. Gaan we samen een keer naar de, naar de zeehondjes kijken? Ja, wat goed. Ja. Nee, maar ik weet maar dus dat niet of je of per se zeehonden moet zijn. Het gaat meer nee. om de, de, de totale ecologie, ja. de, de samenleving. We zijn verplicht om de, de schepping dus daar te behoeden, dat we ermee dat we kunnen leven. Het zijn onze reisgenoten. Nee, niet hard. Hadden het ook honden kunnen zijn? Nee. Oh, nee, dat ik toch heb niet? Me, ik heb zelf een hond. Nee. nee. Weet je waarom dat ik... Die, ik, ik was op een, op een punt. Mijn zoon was er ook een jaar of tien. En het was in de hele wereld. En kinderen. Ik zei, moeten we ook nog een kind adopteren? Toen zei mijn zoon, nou nee geef het geld maar in die, die werelden zelf. En toen wou ik, dacht ik, ik moet maar voor kinderen wat gaan doen. Ik heb erover nagedacht. En toen denk ik, met die zeehond kan ik heel veel bereiken. Want ik doe ook in andere landen... Want ze kijken zo lief, werken, of, of nee, dacht u dat niet? Nee, maar via de zeehond kan ik de aandacht vragen... voor veel grotere problemen. En die grote problemen hebben ook te maken met werkgelegenheid. Vrouwen in Mauritanië werken... En dat kan dus met honden niet, wou je zeggen? Nee, maar die, dat, die komen ook niet uit het wild. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor honden werken... en die helpen honden en die in nood zijn. Dat vind ik geweldig wat ze doen. Maar ik zie het gewoon veel breder door die zeehond heb ik 2,500 vrouwen werken nu in Mauritanië. Die vrouwen hadden geen werk. Grote armoede. Wij hebben ze geleerd, hoe ga je met vis om? Wat kun je met de vis doen? Die hebben nu werk. En dat doe ik ook in Iran. Die vrouwen maken tapijten. Het is geweldig wat je met die zeehond kunt doen. Ja. Dus niet alleen, maar je moet ook van mensen houden. Op Robijn Jacob? Ja, dat betekent dus dat, dat, dat, dat u zegt eigenlijk... dat die zeehonden zijn voor mij een middel... Om een doel te bereiken. En het doel is bescherming van de schepping van de natuur. Om voor onszelf en voor onze ja, nazaten... En ook voor de en, mensen. Wat absoluut. heerlijk dat u er bent. <laughs> u weet wel, ja, uh, dat is heel grappig. Want Lene, ja. niet hart gaat nu de hand aanraken van bij Jacobs. Maar bij Jacobs... U geeft geen handen aan vrouwen, toch? Oh, nee, je wilt. Ga, gaat het daar vanavond over? Nee, nee, toch? nee, maar oh. ik vind het wel een grappig moment. Ja. Het, is toch, het is radio, nee, het dus ik mag het toch andere, even te. U deed het zo. Ja, u deed het heel voorzichtig, <laughs> dat is goed. Nou, straks praten we verder met u, mevrouw het Hart. Maar eerst gaan we naar live muziek van De Louise. Ik heb begrepen dat je cd tot stand kwam... van achter de toonbank van jouw winkel Rock Rommel. Heb je die nog steeds? Uh, nee, die winkel is er niet meer. Die heb ik bijna twee jaar gehad. En, uh, maar toen, toen ging uh, het zo goed met de muziek dat je moest stoppen ja. met de winkel? Nou, het, ik had, uh, we hebben twee panden gehad. Een tweede was een uh, oude bioscoop. Uh, super gaaf pand. Uh, um, maar daar moesten we uit. En rond die tijd kwam mijn album uh, ook uit. Dus het, kwam eigenlijk, het was gewoon een mooi verloop. Ja. Zo. Wie heb je meegenomen en wat gaan jullie spelen? Ik heb Maarten Neil meegenomen op gitaar. En uh, we gaan Let the Hard Rain Fall spelen. En wij gaan luisteren. Let the heart rainfall Hartstikke mooi gezongen. We gaan uh, verder met Leni het hart. Um, speciaal voor jou heeft dichter Menno van der Beek... een gedicht geschreven. Ach nee. Een gedicht voor... Voor Leni het hart. De liefde voor zeehonden. De zeehond is een roofdier dat op vis jaagt. Waarbij de kleinste soorten levend worden ingeslikt... Tijdens de paring bijt het mannetje het wijfje... vol in de nek waar vaak een litteken bij achterblijft. En als de moeder in paniek een jong alleen laat... zoekt ze de huiler meestal later niet terug. Men moet een groot en een kalm hart bezitten... en iets herkennen in de kille westenwind... die langs de wadden blaast om toch te kunnen houden... van deze spektieren. Men moet het niet gauw koud hebben. Men moet vermoedelijk een sterke vrouw zijn om deze vreemde liefde zo lang vol te houden. U kijkt er een beetje dubbel bij. Men moet vermoedelijk een sterke vrouw zijn, klopt dat? Weet je, ja, nou, ik denk het wel. Want ik heb natuurlijk al heel wat stormen overleefd. Maar weet je, die zeehond, hè? Weet je waarom dat ik die zeehond zo geweldig vind? Hij is onafhankelijk. Hij is zo onafhankelijk van de mens. En ik vind ook alles wat onafhankelijk is van de mens... mag je niet afhankelijk maken... En die heeft de vrijheid. Die gaat daar heerlijk in die wadden. Die zwemt daar lekker, kan visjes vangen... Als die iemand niet mag, hè, hij ligt er dichtbij... en die doet bzz, zo, dan gaat hij een stukje verder liggen. Ze maken geen ruzie. En wat dat bijten, dat is een andere soort. Maar de gewone Waddenzee-zeehond, die zijn zo aardig eigenlijk. Ze hebben zo'n uitstraling en die vrijheid. En ik mag al die dieren weer vrij laten. Weet je, dat is het geweldige. Het is het geweldige. natuurlijk wel een roofdier, hè? Ja, natuurlijk is de roofdier. Hij eet vis. Ik eet zelf ook vis. Maar hij eet wel de kleine visjes. Maar wij vangen nu al die kleine visjes weg. Dus ik moet gewoon heel erg vechten nu voor die zeehond. Want ik laat die zeehond wel vrij. Maar ik laat hem wel vrij in een wereld die heel vijandig is. En er zijn gewoon een aantal problemen. De overbevissing, de vervuiling en ook de klimaatveranderingen... die bedreigen onze, onze zeeën. Dat is... Als je ziet wat er gebeurt in de wereld, is dat een drama. Ja. En ik hoop en dat zo'n klein beetje... Dat gevoel van ik moet die zeehond helpen... Ja. Dat, heeft, dat drijft u nu al hoeveel jaar? 43 jaar straks. 43 jaar voor die zeehond. Ik zie hem nog, de eerste zeehond. Ik had nog nooit een zeehond gepakt, maar ik had ja gezegd... tegen iemand die deed het werk voor mij. Hij zegt, Leni, wil je me wel helpen? Ik, zeg, ik doe het niet in jouw tuin, ik doe het in mijn eigen tuin. Want mijn zoon was vijf. En toen belden ze van Allemaal van zulke kerels stonden er met een auto. Deden de deur open, daar ligt hij. En ik kijk hem aan, ik reed altijd eend. Dus ik mijn klep open, ik pak hem onder de arm. heeft me niet gebeten. is echt heel bijzonder. En, en toen deed u hem thuis in bad, toch? Ja, ja mijn zoon onder de douche en de zeehond in bad. En, oh, ik heb natuurlijk de wereld beleefd, maar... Ik ben heel erg creatief in het bedenken van wat niet veel kost... waar je wat mee kunt doen. En dat is ook het succes van de zeehondencres. En daarom kan ik ook over de hele wereld ook in hele arme gebieden... kan ik toch iets maken wat niet veel kost. Ja. Het hoeft allemaal niet. Ik dacht zelf toen ik het gedicht las... ze moet ook vooral een dikke huid hebben. Want u ja. heeft door de jaren heen heel veel over u heen gekregen. Nou, weet je waar het het ergste voor is? Voor mijn zoon, voor Pieter... Die, heeft daar erg te, die is natuurlijk daarmee groot geworden met die zeehonden. En met die kritiek, wou je zeggen. En ook met die kritiek. En die vecht altijd voor zijn moeder. En dan zegt hij, man, ik kom eraan en ik doe ook wat. Dan zeg ik, nee, Pieter, jouw moeder heeft een brede rug... en die laat de schouders dan wat hangen. Dan vallen ze er weer af. Maar het is erger voor je omgeving dan voor jezelf. Ja. Want je bent verder alweer bezig, ik zie wel... Ik heb dat gehad, als het ging over de gasunie. De, de, de baas van de gasunie, die was voorzitter van de zeehondencres... en die zei van Leni, meer dan 100 zeehonden opvangen mag niet. Ik zeg in de 101 dan, afmaken. Nou, dan kan ik al niet meer tellen. Dus nee, ja, zegt hij, dat zal moeten. Ik zeg, nou, dan kunnen we niet samen. Hij zat op de 16e verdieping bij een gasunie gasuniegebouw... dus ik vond het wel mooi van de dichter. En hij zat daar en zegt... Leni, dit heb ik in mijn leven nog nooit eerder gebeurd. Maar hij accepteerde... mijn mijn denken, hij zegt Leni, wij zijn op twee sporen... en we zijn nog goede kennissen. Ja. Dus, maar hij accepteerde dat ik dat niet. Het dat is vind wel ik een beetje eerlijk. Ja, het is wel een beetje wie niet voor u is is tegen u hè? Ja, nou, je hoeft als je dat mag, maar ik, ja, dat is ja, ik vind, dat is wel je, Ik hoe vraag werkt. altijd aan jou, dan zou ik zeggen, wat vind jij van de Oostvadersplassen? Als jij zegt ja, dat vind ik een goed, iets, dan zeg ik dan ben je niet dan hoor je bij die andere stroming. Ja, en de Oostvadersplassen even voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Ja, dat kan hij. dan niet. laten ze gehouden dieren aan hun lot over. Dat moest mijn buurman, boertje Ottoma met zijn kleine schaapjes, die dag en nacht werkt. Die zou zijn beesten er dus zo moeten laten verwaarlozen als wat er in de Oostvaders staat. Ja. Het idee gebeurt. is, wij creëren hier natuur. Die en... er niet meer is. Nee. Is... En er staat een hek omheen. Ja. En dus... dan mogen die beesten, dan sta je erbij, dan kijk je naar dat zo'n dier doodgaat. En ja, dan ga op... je mooi dood. Nou, Oprah Jacobs wil daar ook iets over zeggen. Ja. Mooi doodgaan bestaat niet. Ja, het ligt aan wat je doodgaan doet... en of je het, wat de wat, wat naak is in jouw optiek. Maar, daar, maar ja. mijn vraag is even... die dichter zei dus eigenlijk... en daar was ik toch een beetje verbaasd over... die sprak over het feit dat sommige zeehonden helemaal niet zo vriendelijk zijn... en heel onaardige dingen doen... en dan was uw antwoord van... Uh, ja, maar ik hou me alleen met, met, die, met die, dat vriendelijke soort bezig. Nee, ook met maar, on maar die, maar die onvriendelijke. <laughs> kijk De realiteit is dat natuur, natuur ja, nee, ook best heel hard kan zijn. Ja. En, en, en in de natuur uh, vermoorden dieren oh. elkaar... net zoals mensen dat ook doen. Maar ze en ik doen vind, het niet. Kijk, wat, wat ik dus mooi vind, ja. is dat je probeert... het, het goede te, naar voren te brengen in de natuur... en het ook naar de mensen op het over te brengen. Maar niet alles in de natuur moeten wij naapen. Niet. Want dan worden maar, de mensen een beesten. En uh, er zijn ook hele slechte beesten. Waarbij ik moet zeggen, de beesten nou, niet slecht zijn. Want ze volgen hun natuur. Ze hebben geen verstand, maar een mens heeft verstand. En hij moet dus... Uh, ja, er er ja, zitten in de natuur ook een heleboel dingen... waar wij geen voorbeeld aan moeten nemen ja, als wij, mensen. Nee, maar dat, dat, dat, nee, dat, dat niet, klopt. Het. Maar ik, het is zo, er zijn andere soorten. Bijvoorbeeld die leven hier ook in Nederland... Maar wat gebeurt er? Wij hebben die klimaatverandering erge stormen. Die zeehonden die komen niet meer in hun normale leefwijze terecht. En dan anders waren de van de grijze zeehonden. Er zijn er een paar van die mannetjes, die zijn de baas. En die, die oudere mannetjes en die jongere mannetjes... krijgen niet de kans om die vrouwtjes te pakken... terwijl ze nog jongen krijgen. Wat heb je nu, die vreselijke stormen? Wat gebeurt er? Die moeders komen op de eilanden terecht... en dan hebben de jonge mannetjes een kans. En die gaan er als gekken tussendoor... Maar wij zijn weer de veroorzaker van dit leven. Ja, Zodat ik ga nog even. Doen, met... ik, ik, en ik hou, ik heb ook op de Galapagos de is Heel gelegen. grappig trouwens hoor. En, en, en nu heeft Leni mannetjes... het hart haar rug gewoon naar mij toegekeerd. Oh, ja. En is gewoon bezig <laughs> aan het praten met opera bij Zullen we gewoon geef... samen in de weg weggaan? Ja, uh... ja. ja. ook oh, die de ja. uitzending. Want okay. ik wil nog even naar oh, een foto sorry. die u heeft meegenomen. Ja. Uh, want Mooi, u had het al over uw zoon. Uh, ja. We vroegen u: neem een foto mee van iemand die u zelf inspireert. En dat is dus uw zoon. Ik zie daarnaast een klein kindje. Ja, jouw zoon trouwens, jouw zoon. Ja, hij bij u um, en, en, en je kleindochter. Rikste. Ja, die, heeft, die heet ook zijn, zijn dit de grote inspiratiebronnen, zeg maar, uh, voor Leniën Hart? Nou, mijn zoon, die heeft natuurlijk ontzettend veel meegemaakt in die, in die hele periode. Die was altijd met mij. We hebben heel veel samen gedaan. En, en hij nog steeds, heeft, hè? Hij ja, werkt ook en, bij u. Jou. Nee. Goh, het is toch hij moeilijk niet? Nee. Ja, hij werkt als, als, als, als piloot, maar toch ook hij nog steeds wel. Uh, hij is jurist, hij is gepromoveerd op, op zeehonden. In de Zeeuwse wateren ook. De jacht op zeehonden, 350 jaar zeehonden. Hij is mijn vraagbaak. Als hij, hij heeft een bibliotheek, hij heeft de grootste bibliotheek in Nederland... op het gebied van zeezoogdieren. Maar hij is gezagsgetrouw. En dat ben ik dus niet. Dus totaal verschillend. Hij is, hij, anders kun je geen vlieger zijn. Hij werkt bij de militaire rechtbank. Hij is jurist ook, als vrijwilliger. Hij loopt in zo'n zo pak en zo. En zijn moeder is daar. Ja, ik heb ook wel eens een broek aan soms met militaire kleuren erop. Maar hij is heel verschillend. En, daarom, en maakt hem dat als een, tot een inspiratiebron? Ja, want hij zegt dan: man, dit kan niet. Dit mag niet. Nou, en dan hou ik even stop. Dit moet je niet doen, want dan vraag ik hem... wat kan juridisch, wat kan wel en wat kan niet? Ja, dus als en hij is... er niet was... dan zou Leni het Hart nog vaker in opspraak zijn. Ja, misschien wel. Nou, dan was ik misschien wel niet meer... Uh, ja, dan, dan was ik misschien al niet meer... er was de zeehondekresten misschien niet meer geweest. Zo, ja, dat, dat kan. Als je, je, gewoon, je moet toch aan bepaalde regels je houden. In Zeeland is er een van de vrijwilligers. is politieagent. En ja, dat is ook goed. Want dan zeg ik, Jaap, dit moeten we doen. Nee, zegt Jaap dan, dat mag niet. Want dat staat in die, in die wetgeving. Dus ze houden mij allemaal op de rails. En dat is misschien wel goed ook. Ik dank, uh, ik dank je heel hartelijk, Leni. En sorry dat ik af en toe toch u zei. En verder bedank ik ook heel hartelijk op rabijn Jacobs...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 en fascinaties. De kennis van nu. Deze week, psychiater, filosoof en theatermaker. Damian Denis. Zometeen vanaf 8 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.